Die winkelier, die had één gedachte. Dat was een viezerik voor zijn winkel. Zijn winkel. En die moest weg. Hij zag de nood van de man niet. Hij zag de hulp van die man niet. Hij zag het pas... Toen het te laat was. Vreselijk. Wat kan een mens beperkt zijn, vastzitten in zijn eigen denken? En wat is het soms heel pijnlijk, maar ook heel goed, als we het zien en daarvan bevrijd worden? En dat we goede gedachten hebben. Met de Bijbel in de hand. Op God gericht. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen. Waar het over zo'nzelfde situatie gaat. Lucas, Hoofdstuk 16. Bladzijde 1648. Bladzijde 1648. Onder je... Banken liggen, Bijbels, als het goed is. Bladzijde 1648, Lucas 16, vanaf vers 19. Een voorbeeldverhaal dat Jezus vertelt, een parabel. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen.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 met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen, maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf. En werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham. Dat is een gelovige uit de Bijbel, helemaal in het begin van de Bijbel: Abraham in de schoot. Uh, Abraham uh, van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik leid vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind. Herinner u het goede deel, dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo, het kwade. En nu wordt hij vertroost en leidt u pijn. En bovendien, er is tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb vijf broers. Laat u dan tegenover hen getuigenis afleggen opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Hij echt zei, nee vader Abraham. Maar als iemand van de doden daarin toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. In vers 20 staat heel netjes, maar het is te netjes, Lazarus die voor zijn poort neergelegd was. Dit is oorspronkelijk in het Grieks geschreven. En wat staat daar? Gegooid. Geworpen. Dat is even een ander beeld. Meer gelegd, dan is het zo, gaat het Lazarus en zus en zo. Maar hier meer gegooid. Je kunt niet anders concluderen dat zijn vrienden, die hij nog had tot op dat moment moet je zeggen, klaar waren met Lazarus en hun zorg voor hem. Vrienden, familie. Ze het hebben, dit is een goede plek bij zo'n rijke man. Voor ons houdt het nu op. Maar dat er in het Griek staat. Gooien, werpen. Dat doet pijn. Ze zijn aan hun end. Daar ligt hij. Neergegooid. Voor de poort. En wat heeft hij het beroerd. Hij hoopt dat kruimeltjes te krijgen. En bedekt met zweren. En dan kan je die honden ook niet bij zich weghouden Als je sterk was, kun je zeggen weg hond. Kon die niet. Dus komen die beesten naar je toe en beginnen ze aan je zweren nog te likken. Oh, je gaat door de grond. Schuwelijk. Wat een bestaan. Zou Lazarus niet vaak geroepen hebben naar God? God, ziet u mij? Dat is ook wat. Dat zelfs je vrienden en je familie het niet meer zien zitten. En je bent aan jezelf overgeleefd. Ja, aan je rijke man, maar die zag hem niet. Straks in het dodenrijk zien we... Hij sloeg zijn ogen op en zag ah, Lazarus daar. Maar nu, hij, zag, hij wilde Lazarus niet zien. Daar ligt die man. God! Wie heeft dat niet van ons? Of kan het morgen of overmorgen krijgen? Ik weet dat heel veel mensen al heel lang roepen. God, ziet u me niet? Ziet u mijn omstandigheden niet? En er verandert niks. In Lazarus geval. Nu hebben mijn vrienden me ook nog verlaten mijn familie. Ik ben helemaal alleen. God, doe nou wat. Als je de Bijbel leest. Dan zie je dat heel vaak mensen zo roepen naar God. En ze mogen ook van alles tegen God zeggen. Psalm 73 werd vandaag genoemd. Als je die andere psalmen leest dan in de buurt... Dan, dan zie je ook dat mensen de, de meest vreselijke dingen naar God roepen. En blijkbaar vindt God het goed als het maar naar hem toe is. Maar wat wordt er veel, ontzettend veel geroepen. Nou, misschien nu een moment om voor onszelf... nu was een creatief moment... na te denken... Uh, wie denkt wel van jullie, hoort en ziet God mij eigenlijk wel en mijn situatie verandert maar niet? Of heb je dat gehad en is er wel wat veranderd? Denk er eens over na en kijk eens wat je met elkaar kan delen daarover. God, waar bent u? En ook nog geen hulp of wel hulp? Ik ben even stil. Of denken aan, dat is nu al heel lang gereden, 1971, is dus 29, 44 jaar geleden. Mijn broer was bijna 16 jaar en ging in Haarlem op school en toen kwam hij onder een bus en overleed. Dus morgens nog doei. En dat was een week voordat hij 16 werd. Brommer al besteld en alles. En uh, nou dan, dit is bij Sergeje thuis, je huilt met z'n allen. Dat is goed. En toen moest er ook wat uh, op de rouwkaart komen. En uh, toen waren er een aantal predikanten uit familie- en kennissenkring die ook aanwezig waren. En vanuit die kring kwam uh, Psalm 62 naar voren. Waarlijk, mijn ziel is stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, mijn ziel is stil tot God, want van hem is mijn verwachting. En mijn ouders hebben hem niet gekozen. Wel een stukje verderop in die psalm. En daar ben ik nog altijd blij mee dat ze dat hebben gedaan. En daar staat, mijn ziel keer u stil tot God. Want van hem... Is mijn verwachting. Het ontroert me nog als ik eraan denk. Maar ik vond het zo eerlijk, want die ziel was niet stil. Dat was het roepen naar God. God, help me dan! En ook een kind. Ik hoor de gezin van acht kinderen hoor. Ze zeggen, nou, er zijn nog zeven over. Dat slaat me natuurlijk nergens op. Je kan er nooit eentje missen. En uh, dan is hij er niet meer, ja. Dus mijn ziel, keer u stil tot God. Het, het, het gaat van alles, beweegt het. Maar dan, want van hem is mijn verwachting. Dat was zo. Dat was zo. Van hem was en is onze verwachting. Nou, dan ga ik even vertellen wat bijzonder is in deze gelijkenis... Jezus heeft heel veel gelijkenissen verteld. Maar in al die gelijkenissen is er maar één keer iemand die een naam krijgt. En dat is hier. Lazarus. Hoe heet hij? God is mijn hulp. Dat is mooi, hè? Dus daar ligt hij neergesmeten. Oh, hij zal vertwijfeld geweest zijn, meerdere momenten, oh God, ziet u me wel, kent u me wel. En zal hij misschien, misschien wel gezegd hebben met die Psalm 62, mijn ziel keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Zullen we nou een moment van stilte hebben om de dingen van ons leven in zijn handen te leggen? Als wij wel eens roepen: God, waar bent u? En dat er in de trant mag zijn van: Mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. Weer even, een persoonlijk gebed. U hebt de diepste verlatenheid meegemaakt. U weet wat pijn is, van in de steek gelaten worden, van sterven. En uw hulp, uw vertrouwen was op God steeds weer. En u snapt wat het is. We hebben dingen bij u gebracht. En we bidden u ook dat als we gelukkig niet zulke nare diepe momenten hebben gehad. Dat, dan bidden u dat als ze komen. Dat er ook zoiets het gebed mag zijn. Keer u stil tot God mijn ziel. Want van hem is mijn verwachting. Ik snap het nu allemaal niet. Het is raar. Nee. En toch. U kent me. Ik ben uw oogappel. Dank u wel dat we zo dingen in uw handen mochten leggen. Amen. Lazarus stierf. En de rijke man... Stierf. Nou, ik stel me al voor hoe die begrafenis van die rijke man is geweest. Met pracht en praal. Geld zat De meest mooie Mercedes. En een rij volgauto's. Een praalgraf, zoals je ook op de begrafenisstal ziet. Van, ik zag een paar zijn van een ex-crimineel. Want ja, hij leeft niet meer. Een enorm groot graf. Prachtig. En dan komt hij daarboven. Die rijke man heeft altijd gezegd, ik, ik, ik, ik, ik. Het ging hem om zichzelf. En hij was de maatstaf van alle dingen. En daar leefde hij in en daar stierf hij in. Weer even die tekst uit, 1 Johannes 3. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Hij blokkeert ook de liefde van God, hij zegt de deur dicht, weg God, weg liefde, ik heb mijn centen en daarmee red ik me wel en ik heb het verder niet nodig. In zijn eigen wereld vastzitten, dan kan het met geld maar het kan met zoveel andere dingen ook zijn. Met een gedachtegang, Met een opvatting. Met wat niet al. Dat je zo overtuigd bent dat iets klopt. Maar dat je je door God niet laat corrigeren. En door die heerlijke Bijbel niet laat corrigeren. Die vol is van de liefde van onze God. Dat je je eigen weg gaat en steeds meer afbuigt... Weg bij God vandaan. En dat doet God een verdriet tot en met. Nou, je ziet dat deze man hetzelfde doet als hij in die heerlijkheid is. Nou, nou ziet hij ineens daar Abraham met Lazarus. En weet je, het onbeschofte wat hij nou eigenlijk zegt. Mag ik het even vertalen? Hij zegt, uh, zeg Abraham, uh, kunt u niet eventjes uh, Lazarus als krijger gebruiken? Als u die knul even hierheen stuurt, even zijn vinger in het water, dan komt hij eventjes naar me toe. En dan kan hij even mijn lippen nat maken, want ik kippen het al, warm hier. Het draait om hemzelf. Daarom zei ik, hij leefde zo en hij stierf zo, ingekapseld in zichzelf. Doodarm. Verschrikkelijk. En uiteindelijk krijgt God ook nog eens een keer de schuld. Ook weer vrij vertaald zegt hij, nou dat is ook mooi dat ik hier zit, waardeloos. Had u mij niet een seintje op aarde kunnen geven dan? U bent nalatig geweest in uw informatievoorziening, Heere God. Het is uw schuld dat ik hier ben. Dat zegt hij met zoveel woorden. Je moet het lef maar hebben. Maar als jij in je eigen ik, in je eigen gedachten, in je eigen wereld opgesloten bent, dan is dat de waarheid. En dan bestaat die andere waarheid van God onder andere niet meer. En dan sta je ook niet open voor enige correctie. En dan, het, dan zegt hij, nou laat dan iemand dan maar naar ze toe gaan of, uh, uh, uh, uh, ja, en dan laat iemand uit de doden opstaan. Laat iemand uit de doden opstaan, dan zullen ze geloven. En weer zegt Jezus, zegt Abraham, nee, uh, als ze mozes en de profeten niet geloven, dan uh, zal het ook niet helpen als iemand uit de dood opstaat. Dan nou moet ik jullie wat vertellen, wat bijzonder is. Uh, Jezus had vooral de fariseeën en schriftgeleerden, de kerkelijke leiders van die tijd, op het oog toen hij deze gelijkenis vertelde. Want hij wilde hen wat duidelijk maken. Het waren zelfs die fariseeën die ook van flinke maaltijden hielden. En Jezus vertelt die gelijkenis, aan, een rijke man, een arme, en ze zeiden, oh, die kennen we al, die gelijkenis. Want <laughs> die kenden ze. In oude rabbijnse geschriften uit die tijd weten we dat er acht verhalen zoals deze bestonden in die tijd dus toen Jezus begon zei, dat, die kennen we al ja. maar Jezus had ze wat omgedraaid had het verhaal wat anders gemaakt in het verhaal wat zij kenden was er een rijke tollenaar een rijke belastingbeamte die hulde met de vijand en die zijn eigen volksgenoten afperste dat was die rijke kerel en die arme man dat was een wetgeleerde Fariseer, schriftgeleerde, dat was een arme gelovige die zo met de dingen van God bezig was enzovoort enzovoort. Dat was het verhaal. Nou en die rijke stierf en met pracht en praal en begrafenis en die arme wetgeleerde stierf in die gelijkenis van hun. En die werd in een matje gewikkeld en in de woestijn neergelegd. Het was er een roep naar God toe van God, dit is toch niet eerlijk. En God zegt: Je hebt gelijk hoor, maar weet maar dat er bij mij nu omgekeerde wereld is. Die rijke zit ernaast en zit er buiten. En die arme wetgeleerde die is in de schoot van Abraham. Dan nou moet je opletten: die rijke man hier, die vertegenwoordigt de fariseeën en schriftgeleerden. Oeps. Want jullie zitten vast in jullie eigen denken. Jullie willen Jezus niet aanvaarden. Dat was hun punt. Ze wilden Jezus niet. Het stond in de Bijbel dat Jezus zou komen. Jezus wees dat elke keer. Mozes heeft erover gesproken. Nee, zeiden ze: Holke, u willen we niet hebben. Wij willen Jezus niet. Vast in hun eigen denken. En die arme man, toen dachten ze: nou, dat is misschien toch al een wet geleden. Maar Jezus had. Zijn handje geholpen. Hij was bedekt met zweren. Onrein. Dus dat kon de wetgeleerde niet zijn. En al helemaal niet. Als er honden in het verhaal voorkomen. Dat waren in die tijd. De onreinheid. beest in onreinheid. Optima forma. Dus als die vieze onreisende beesten. Die, die, die, die, die, die, die zweren nog eens een keer gaan likken. Dan is dat geen schriftgeleerde. Geen wetgeleerde. Dus Jezus houdt ze een speel. Spiegel voor. Oh, allerverschrikkelijkst. Jullie zijn die rijke man. Jullie zullen zitten vast in jullie waarheid. En nou zie je hoe je terecht bent. Dan kan je wel roepen, vader Abraham. Maar zoals vroeger al een predikant heel vaak in Aalsmeer zei. Uh, je kan je broek kaal zitten op een kerkbank. Maar als je niet met Christus bent, uh, als Christus niet in je leven is gekomen... Dan ben je zo dood als ik weet niet wat. Klaar uit. En het was met die man ook zo. Hij dacht niet aan God. God stond volstrekt buiten zijn leven. En als ik die arme man zie. Dan doemt voor mij ook het beeld van Jezus op. Veracht. En van mensen verlaten. De vrienden die hem neergegooid hebben. Op het laatst slaat iedereen ook Jezus in de steek en roepen ze weg met hem. En hij moet geen koning over ons zijn. Alles best, maar hij moet geen koning over ons zijn. Dat was het. En zo riepen ze maar. Jezus heeft dat meegemaakt. Wel nou, die naam zo mooi. Lazarus, God is mijn hulp. Dat wist Lazarus. Het is nu waardeloos. Ik snap het niet wat God doet. Maar God is mijn hulp. En toen hij in de heerlijkheid kwam. Mooi hè? Door de engelen gedragen. Zie je de vrienden hem al neersmijten. En die komen de engelen. En die dragen hem. Aan het hart van Abraham. Ga maar. Ereplek. Waar die grote gelovige uit de auto's vindt. Kom maar. Ga daar maar zitten. Lieve Lazarus, wat heb jij aan lijden gehad? Ik wilde dat niet door zijn God. Maar die rijke man had het moeten doen. Maar die heeft het niet gedaan. Ik heb hem genoeg gegeven. Maar hij sloot zijn hart dicht. De liefde van God, daar was geen plek voor. Dus was er ook geen liefde voor jou. Dat was allerverschrikkelijkst. En nu is hij in de heerlijkheid van God. Die rijke man die wilde zijn rijkdom houden en zijn feesten blijven vieren. Vergelijk daarmee Jezus die alles losliet. We zien op het scherm een belangrijke tekst uit Filippense hoofdstuk 2. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Jezus uit de hemel. Komt in een voerbak te liggen. Moet asiel zoeken in Egypte. Want Herodes wil hem doden. Jezus weet hoe het leven van een mens in elkaar kan steken. En als Jezus zegt, als er iemand uit de dood opstaat, zullen ze het niet geloven, dan profiteert hij al een beetje. Want straks, als Jezus gestorven is aan het kruis, en hij moest daar roepen, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Lazarus hoefde dat niet te roepen. God is mijn hulp. Maar voor Jezus ging de hemel echt dicht. Hij werd verlaten. En toen hij opstond uit de dood, de fariseeën en schriftgeleerden meteen een dikke portemonnees opentrekken en zeggen, soldaten, soldaten, geld hier, hou je mond. Jezus is niet opgestaan. Dat mag de wereld niet ingaan. Zo vast in hun eigen denken. Dat is wat. Jezus profiteert dat hij nou wat Ze hebben boze de profeet, ik verwijs er elke keer naar En ze zullen het niet geloven. De mond moet gestopt worden. Jezus is niet de opgestane, zeggen de fariseeën schriftgeleerden. Afschuwelijk. En die Jezus kwam en heeft alles opgegeven om jou, u en mij te verlossen. Daar hing hij aan het kruis. Voor u, jou en mij. En God zegt vandaag, ik hou van jou. En ik wil dat jij ook weet wat het is wat Lazarus zei. God is mijn hulp. Dat wil niet zeggen dat je omstandigheden mooi worden, meteen of. Maar als God bij is, dat gaat Lazarus ook. Maar God, u laat me niet in de steek. U weet het, u voelt het. U voelt het. En u kent me. U bent mijn hulp. Dat is ook zo bijzonder, hè? Van hulp. Dat God mijn hulp is. Omgekeerde wereld. Dat is eigenlijk dat God mijn knecht is. Zie je Jezus toch? Op zijn knieën zitten met zijn leerlingen. De voeten wassen. Van zijn leerlingen. Om te laten zien wie hij was. God is mijn hulp. God, ik, ik ga voor jou op de knieën. Ik ga voor jou op de knieën. Die rijke man die wist niet wat het was. Maar Jezus wist wat het was. Op zijn knieën. Voor jou. En hij zegt kom nou maar. Met heel je hebben en houden. Met je vastzitten in wat dan ook. Kom er los van. En kom in mijn vrijheid. Mijn heerlijkheid. Dan is het altijd goed. En ik ben met je creatief moment nu en uh, ondertussen zal Gonda piano spelen, een stuk van vier minuten, vier minuten de tijd om uh, uh, te kijken wat er op het scherm geprojecteerd staat en erover na te denken en uh, misschien is er iemand die daarna iets wil delen met ons, wat er in die vier minuten opgekomen is.